2 uur. Dit is Radio 1 met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteke. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de toekomst van Vliegveld Lelystad. En het zou goed kunnen dat, het nieuwe Schiphol, dat dat het nieuwe Schiphol moet worden. Pal naast de Oostvaardersplassen. En is dat gedoe met Onnohoes een privézaak? Of is het terecht dat de Maastrichtse gemeenteraad daar vanavond weer over vergadert? Eerst het NOS Journaal met Renate Evers. Coalitie en oppositie hebben een akkoord bereikt over de pensioenen. Na weken onderhandelen zijn VVD, PVDA, D66, ChristenUnie en SGP het eens geworden. Kern van de plannen is dat mensen jaarlijks minder belastingvrij mogen sparen dan nu het geval is. Maar meer dan het kabinet eerst wilde. Nu mag jaarlijks 2,25 belastingvrij worden gespaard voor het pensioen. Dat wordt 1,875 PVDA-Kamerlid Nijboer. Gisteren is er duidelijkheid gekomen over de woningmarkt. Vandaag hebben wij afspraken kunnen maken over de pensioenen. Het kabinet zal vanmiddag een brief naar de Kamer sturen. Maar we hebben afspraken gemaakt over een goede pensioenopbouw. Dat de pensioenpremies ook echt omlaag gaan. Dat maakt het ook eerlijk voor jongeren en voor werkenden. Is goed voor de koopkracht, is goed voor de economie. Het akkoord kost de schatkist 600 miljoen euro. En de partijen hebben er nu overeenstemming over waar ze dat geld vandaan halen. Het papieren treinkaartje blijft langer dan was voorzien. Het was de bedoeling om het papieren kaartje per 1 januari helemaal af te schaffen. En reizigers zouden dan alleen nog met de OV-chipkaart kunnen kiezen. Het uitstel, uitstel houdt verband met problemen die ontstaan als een reiziger moet overstappen op een trein van een andere vervoerder. Enkele vervoerders hadden problemen met het doorberekenen van korting voor die reizigers. En daarover zijn nu afspraken gemaakt. Maar de NS wil toch nog een paar maanden aankijken of het allemaal goed loopt. In Zaandam woedt een grote brand in een loods met kaas. De brandweer is met groot materieel uitgerukt, zegt een woordvoerder. Op dit moment zijn de huizen in de omgevingen ontruimd. Dit heeft te maken met de asbest die is vrijgekomen bij de brand. En uh, bewoners in een, uh, een nabijgelegen uh, wijk zijn, uh, worden geïnformeerd over het feit dat ze ramen en deuren gesloten moeten houden. In verband met eventuele overlast van uh, de rook. Afgelopen nacht was in Zaandam ook al brand in een loods. Of er een verband is tussen de twee branden is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek begonnen naar een vrouw... die haar baby te koop aanbiedt op Facebook. De vrouw uit Culemborg schrijft dat ze zwanger is... maar dat ze niet nog een keer een abortus wil ondergaan. De vrouw vraagt vervolgens wie belangstelling heeft... om de baby na de geboorte tegen vergoeding over te nemen. Ze zou dat doen om de baby uit handen te houden van jeugdzorg. Het bericht op Facebook is maandagochtend geplaatst. En diezelfde dag kreeg de politie al meldingen van bezorgde burgers. De politie neemt de zaak zeer serieus. Het weer in het noorden, nog wat regen. Elders is het droog en schijnt de zon af en toe. Het is zo'n 8 graden. Vanavond trekt de wind aan en vannacht gaat het regenen. Morgen overdag trekt de regen weg en komt er ruimte voor de zon. Het wordt dan lokaal 10 graden. Hoe is het eigenlijk op de weg, Ullander van de Velden? Er staat één file en dat heeft te maken met een spoedreparatie... op de A7-hoorn richting Zaandam. Bij Purmerend twee kilometer, de linkerrijschok is dicht. Mag Schiphol uitbreiden naast de Oostvaardersplassen, zo meer.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 UWV. Werken aan perspectief. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gutke Goedemiddag van harte, welkom bij Dit is de Dag. Is dit de dag dat transgenders een nieuw paspoort gaan aanvragen... of moeten ze nog even wachten, mevrouw van der Lagemaat? Want er werd gisteren over gestemd, alles gevolgd? Ja, natuurlijk heb ik alles gevolgd. En al een nieuw paspoort aangevraagd? Nou, dat had ik niet meer nodig, ik had al een goed had paspoort. had al een goeie. Hartelijk welkom, ook aan commissaris van de Koning Leen Verbeek. Gisteravond werd er ook in de Eerste Kamer gestemd over de megaprovincie van Noord-Holland, Utrecht en uw provincie Flevoland. Er was een motie over, die heeft het gehaald. En daar stond in: dat moet voorlopig niet, hè, die megaprovincie. Nee, dat is een beetje een gevalletje van mene, mene, tekel, oeversim. Oh, de de, uh, Elsbeth, jij bent de theoloog. Nee, we hebben drie theologen hier aan tafel. Kunnen we het even vertalen? Maar nou, laat de hoogleraar. Gebogen en te licht bevonden. Dat en was te het. licht bevonden, ja, dat is ja. het. Uh, wat betekent dat in dit geval? Nou, de Kamer spreekt uit dat ze uh, ontevreden waren... over de onderbouwing van het uh, argument... Uh, dat de provincies samengevoegd zouden moeten worden. Uh, dat is geen onbekend verwijt van de Eerste Kamer. Dat hadden ze al eerder geuit. en Dat hebben ze nu nog eens herhaald. Oké. Okay. Gaat het ons wat aan wat Onno Hoes in zijn vrije tijd doet? Bert-Jan lietaert gaat daar zo meteen op in. En welkom aan uh, Paul van Geest. Die hoopt dat de pauze naar Nederland komt. En we altijd, altijd. En we hebben live muziek van Douwe Bob. En dokter Bertho Nieboer verzamelde per Twitter bevallingsverhalen. Hartelijk welkom. En Dankjewel. wilt u reageren, dan kunt u bij ons ook meetwitteren met de hashtag DIDD. Of ga naar onze website, ditisdedag.nu. Ja, Leen Verbeek, commissaris van de Koningin van Flevoland. Zometeen gaan we praten over die megaprovincie. Eerst maar even het algemene overleg in de Tweede Kamer vandaag... over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Hoopt u dat dat vliegveld mag uitbreiden? Ja, daar zijn we al heel lang mee bezig. Het is heel belangrijk voor de provincie Flevoland. Het uh, gebied is niet voor niks drooggelegd. Uh, wij moeten een toegevoegde waarde leveren voor de ontwikkeling van de Randstad... Daar hoort bij de ondersteuning van de, van de positie van Schiphol. Lelystad is eigenlijk een extra baan voor Schiphol, zo kun je het eigenlijk wel zien. Het zal ook nooit Schiphol worden, het is gewoon een extra baan voor Schiphol. En met name die activiteiten die op Schiphol ruimte moeten maken voor andere vluchten... die worden dan verplaatst naar Lelystad. En hoeveel extra vluchten wilt u per jaar? Nou, daar zijn de meningen nog wat over verdeeld wat haalbaar is. Want we hebben het meer over wat meer haalbaar is dan ja? wat we willen... Uh, ik denk zelf dat, het, uh, dat het als het tot rond de 35.000 vluchten komt, dat we al heel blij mogen En hoeveel heeft u er nu? Uh, de, de, we praten nu over een paar duizend per jaar. Het is nu een heel klein. 30.000 per jaar? Heel bij, beperkt, uh, ja, ja ongeveer. Maar ja. De, die getallen die wisselen wel heel erg. Uh, het gaat met name om dat verplaatsen van activiteiten. En de meningen zijn verdeeld over wat op dat terrein realistisch is. Oké. Okay. Nou, vanuit natuurorganisaties, bewoners en boeren... is er veel kritiek op de plannen voor het uitbreiden van Lelystad Airport. Ah. Geen uitbreiding van Lelystad Airport! Vliegveld Lelystad zou in de toekomst duizenden vluchten... naar de zon moeten gaan afhandelen. Veel bewoners zien de uitbreiding van het vliegveld niet zitten. Het is nut te Geluidsoverlast. geluidsoverlast is de vrees. Dat betekent veel extra geluidsoverlast. Dat wil dan dermate impact teweeg brengen... wat betreft uh, geluidshinder, luchtkwaliteit... maar ook uh, bevredigingsluchtkwaliteit. Maar ik blijf zeggen, het uh, is geen gelopen race. Gaat, uh, ik geloof niet dat het gaat gebeuren. Ik wil er niet aan. Ja, hoop herrie. Dat is even goed in beeld gebracht zo. Dan hebben we het weer even scherp. U ook. Vindt u het ook een hoop herrie? Nee, Nou ja, de, de, het is heel duidelijk dat je daar in onze samenleving... ernstig over met elkaar van mening kan verschillen. Dat zien we rond alle vliegtuigen. Niet wat een hoop herrie is. Dit is een hoop herrie. Dit is een hoop herrie. Uh, de de megavliegtuigen zullen niet landen op Lelystad. Daar is de baan niet groot genoeg voor. Dus dat zal wel beperkt blijven. De rapporten die ik gezien heb... De, laten zien dat het in die zin wel meevalt. De mensen hebben de neiging uh, om het keer op keer te vergelijken met Schiphol. Dat zal het echt niet worden. Schiphol met zijn uh, zes banen en wij met één baan. Schiphol met zijn... Inmiddels 50 miljoen passagiers per jaar, daar komen wij echt niet aan. Nee, nee dus het blijft kleiner. Maar u ligt wel naast de Oostvaardersplassen. Waar we net zo allemaal zo enthousiast over zijn door de nieuwe wildernis. Ja, ook daar kun je natuurlijk met elkaar over van mening verschillen. Of wij hebben... daarnaast ligt niet, want het ligt nee, er gewoon naast. Maar de vliegroutes gaan of eromheen of al zo hoog eroverheen... dat dat geen probleem zou moeten zijn. Daar is naar gekeken door allerlei deskundigen. Ik pretendeer niet zelf deskundig te zijn, maar als ik die rapporten lees is daar steeds weer de conclusie. Dat kun je op een hele nette manier met elkaar Ja, ja. maar dan komen ze over Amersfoort, heb ik me laten vertellen. En daar en nou ook Thijs van der Brink. Ja. <laughs> nou ja, die, die variant ken ik niet. Echt niet, dus, nee? De gemeenteraad van Amersfoort... heeft niet. al een ernstige zorgen geuit daarover. Ja, wie niet. Dus dat is, dat is niet zo opmerkelijk. Uh, maar ik ken die variant niet... tenzij, zij, tenzij ze uh, op dat moment... maar dan zitten ze al heel hoog... Uh, dat, dat op de ho grote hoogte ze overvliegen. Maar daar kan je nauwelijks serieus spreken van overlast. Nee, dat gaan we ze niet horen. Zegt er u. wordt over heel Nederland hoog gevlogen. Dus. Zegt u, alle bezwaren zijn een beetje onzin? Nee, nee, nee, nee. Ik, ik, ik, ik word geacht ze per definitie serieus te nemen. <lacht> ja. dus, Zo klonk het tot nu toe niet. <lacht> nee, maar u vroeg mij daar tegenargumenten op te schrijven. Uh, en ik zit hier als bestuurder, die probeert iets voor elkaar te krijgen... en niet, die probeert iets tegen te houden. Ik gaf al aan, de polder is drooggelegd. We hebben dat stuk van het IJsselmeer drooggelegd... om dit soort functies in onder te brengen. Maar het was toch bedoeld om, voor mensen om te gaan wonen? Nee, ook, ook wonen, ook agrarische activiteiten... maar wel degelijk ook werkgelegenheid en ja. ook logistieke activiteiten. Ja. Gewoon door zijn geografische ligging roept de polder dat ook over zich af. Dus het is logisch dat wij veel logistiek in de polder hebben. Het is logisch dat om die reden ook veel bedrijven zich vestigen in de polder. En wij verwachten dat het ook logisch zal zijn... dat als die vliegtuigfunctie daar ligt... Kijk, de ambitie van Flevoland, maar dat is een, een randstadambitie, is dat in dit gebied zowel per lucht als per spoor, als per weg, als over, de water, over het water, wij alzijdig ontsloten zijn. En dat hoort gewoon bij elkaar. Dat ja, is een maar het, gaat, het gaat ergens pijn doen. Dat kan haast niet anders. Ja, nee, dat klopt. Als je in Nederland wil wonen, dan moet je niet het idee hebben dat je op de prairie zit. Ja. <lacht> ja. Ik dacht nee. dat tenminste in Flevoland had ik dat gevoel altijd nog een beetje. Maar dat is dus ook de nee, nou, een... ja. prairie. Is dat bij u? Ja. Ja. ja, nee, maar goed, er is bij ons ruimte. Dat is waar. Wij hebben meer dan andere provincies ruimte om dingen te doen. En daardoor is het ook logisch dat we het hebben over wat gaan we dan doen met die ruimte? Uh, tegenover van laten we de ruimte leeg houden. Er zijn ook mensen en daar zijn best argumenten voor te bedenken die zeggen. Laat het gebied vooral agrarisch blijven. Maak er één groot agrarisch gebied van. De agrarische sector doet het meer dan uitstekend in Flevoland. Wij zien de laatste jaren, ook door de kredietcrisis heen... dat die sector gemiddeld 10% per jaar groeit. Dus ook de omzet van de bedrijven. Die doen het, heel, het is een hele gezonde sector. Dus Ik snap dat argument wel, maar je kunt het niet exclusief maken. We zien ook de schaalsprong van Almere, om er iets te noemen. Ja, die wordt snel groter. Er wonen nu 200.000 mensen, of bijna 200.000 mensen. Is een schaalsprong? Ja, wij noemen dat de schaalsprong, mooi, omdat ze mooi, uiteindelijk woord. bijna verdubbelen. Dat is, dat is het vakjargon. Het ja. gaat toch veel langzamer dan gedacht? Begeving. Ja, maar dat is in de discussie niet zo relevant. Oh. Ja, dus of je nou in <laughs> 2020 <laughs> dat haalt of in 2030 dat haalt, oh, daar oh, gaat het niet om. Okay, het okay. gaat erom dat je als overheid verantwoordelijkheid neemt... dat als je wegen bouwt, dat je niet wegen bouwt die over tien jaar al te klein zijn... maar dat je vooruitkijkt van waar... Ja. Waar ligt het einddoel? en zorg dat dat... Als ik goed is. naar u luister, zegt u graag: die vliegbewegingen hierheen en de problemen lossen we op. Mijn provinciale staten en daarmee ik ook zijn daar erg voor. Ja, ja. Dan nog even die andere kwestie, de, de, de, die megaprovincie. Het was een, er is een plan hè, van uh, minister Plasterk om Noord-Holland, Flevoland en Utrecht samen te voegen tot Flutland. Maar dat was niet de officiële titel, dat is Noordvleugel, geloof ik. Ook dat is een werktitel. Ook dat is nog een werktitel. Ik vind Flutland eigenlijk wel leuker. Ja, die klinkt goed. Flevoland, Utrecht, Noord-Holland. Ja. Oh, dat is aan u. Ja. Ja. Ja. Wat vindt u van dat plan? Ik woon er ook hoor. Nou, er de, de valt genuanceerd over te praten. Uh, kijk, om te beginnen, het is geen idee van Plasterk. Plasterk heeft de opdracht gekregen, dat is iets anders. Van de, van de, de, de onderhandelingen, de onderhandelingen ja. is algemeen bekend, bij het regeerakkoord hebben partijen hij onderwerpen uitgeruid. Heeft en daarmee is heeft zijn ik daarvoor plan. getekend, daarmee ja, ja. moet hij daarvoor gaan. Uh, het is door de VVD ingebracht, Dat is wel goed om dat helder te houden. Oh, maar, oh, ik snap het al, u bent ook van de PvdA, en hij ook, en u probeert hem een beetje uit zicht te houden. Nou, ik kan het niet uit het zicht houden, maar ik niet. Ik ben er zelfs trots op dat ik van de PvdA ben. Ja, en hij Als ook. Bedoelt en u zegt, dat het markeer... hoort eigenlijk niet bij ons gedachtegoed. Nou, daar kun je dus verschillend over denken. <laughs> nou, het is niet ongebruikelijk in de u grote partijen. Dat, over je, dat je dat je We zitten niet in een discipline dat we in een eenheidsworst allemaal hetzelfde vinden. Als u dat bedoelt te vragen, dan nee, heeft u dat ik niet, Maar ik zat me af te vragen waarom u zo'n onderscheid maakt tussen dat plan en plaster. Hij is daar gewoon verantwoordelijk voor. Hij is uitvoerder en hij is verantwoordelijk. Ja, goed. Wat vindt u van zijn plan? Uh. Ik vind het, de manier waarop hij het uitgewerkt heeft dermate niet goed dat ik er niet achter sta. En, en wat is het kenmerk van die manier? Uh, nou, ik moet kunnen uitleggen aan mijn bewoners dat als we dit met elkaar doen, dat zij er wat aan hebben, dat ze er beter van worden. Dat hebben we aan het begin van het proces ook tegen hem gezegd. Zorg nou ervoor dat je het zo aantrekkelijk maakt voor iedereen, dat je dat moeten we doen, want dan worden we met z'n allen beter van. Ja. Uh, en daar is hij niet in geslaagd. Uh, dus wat er nu gebeurt is dat uh, als het plan zoals ik het nu ken, uh, maar in de discussie wil dat nog wel eens wat veranderen. Maar zoals ik het nu ken, uh, is het een fusie van drie provincies die hetzelfde blijven doen als wat de provincies nu ook doen. Hmm. Uh, daar en zijn we niet mee geholpen, zegt daar, ben ik, daar schiet ik in die zin niet wat mee op, dat ik heel erg tevreden ben als Flevoland nu hoe ik in mijn vel zit. Ik vind dat ik goed presteer. Uh, dus ik zie het als Als de commissaris of als provincie? Als provincie. Wij ah, ja. hebben bevolkingsonderzoeken okay. gedaan, er zijn er meerdere geweest. En elke keer komt er tot nu toe daaruit dat slechts 8 van de bevolking er iets in ziet. En de rest ziet er helemaal niks in. Nee. Maar ja, maar ik als we peilingen afgaan, dan is het land niet meer te regeren. Iemand die hier woont in Flutland of in Noordvleugel? Nee, niemand? Van nee. Van nee. nee? Allemaal buiten de Randstad? Midden in de Randstad oh. in Zuid-Holland. Zuid-Holland, dat kan natuurlijk ook. Okay. Nee, maar jullie ja, proberen... als het, voor Zuid-Holland is dit een wat bedreigende ontwikkeling. Daar zit ook spanning op. He, omdat als die Noordvleugel in de machtsverhoudingen tussen provincies... zwaarder wordt dan de Zuidvleugel... Nou, dan kun je van alles bij voorstellen. Ja, precies, dat vinden ze daar weer niet leuk. Zullen we even luisteren naar Plasterk, naar zijn uh, motivatie voor de plan? Flevoland, Utrecht en Noord-Holland, dus die gaan samen één provincie vormen. Dat betekent dat we vanaf nu uh, de komende 2,5 maanden, drie maanden in gesprek gaan met uh, de drie provincies Flevoland, Utrecht en Noord-Holland. Wat is dan het belang van een grote superprovincie? Nou ja, dat je efficiënter kunt zorgen dat je de belangen van de burger behartigt. Provincies en met name natuurlijk gewoon van de mensen in het land. Efficiëntie, zegt hij. Ja, er zijn inmiddels wat rapporten over geschreven of dat daadwerkelijk het geval is. Uh, zoals wel vaker met rapporten zijn, die weer multi-interpretabel. Maar we <tus> hebben niet echt de conclusie getrokken dat je daar nou zoveel geld mee uh, verdient. Er zijn wel mensen die denken dat uh, daar waar uh, nu drie colleges van gedeputeerde staten straks er één is, dat dat van zichzelf efficiënter werkt. Uh, dat hangt er vanaf vanuit welk invalshoek je daar naar kijkt. Als ik uh, nu kijk naar mijn gedeputeerde staten, die. Op dit moment, maar het is een provincie in wording, uh, met 400.000 mensen te maken hebben, dan kun je je voorstellen dat het voor die mensen heel makkelijk is om in contact te komen met ja, zo'n gedeelte. het is ook wel heel klein hè, voor een provincie. Ik wou, In Amsterdam wonen al twee keer zoveel mensen. Jawel, maar het is een provincie in wording. Toen wij de boel drooglegden, toen woonden er in het begin nog maar 10 mensen en toen 20 en toen 40. Uh, en op enig moment 400.000 en straks een miljoen. Dus als je je erg focust op dat getal, dat is niet realistisch. En nee, dan, dan kan je ook zo over, uh, over uh, zoveel jaar als het uiteindelijk zover is... dan zo'n grote provincie maken. Dan kan je nu nog zeggen, houd nu nog even bij uh, Noord-Holland. Nou dat, dat, had, dat had een afweging kunnen zijn 27 jaar geleden. Toen is in de Eerste Kamer die afweging <lacht> 27 gemaakt. 27 jaar geleden. Wij bestaan 27 jaar. Ja, ja. Bent u, ook, u zegt, we hebben er geen voordeel bij. Bent u ook bang dat u een nadeel van ondervindt? Ja, dat denken wij wel. En waar we, zit hem dat in? Uh, er zitten een paar aspecten in die bij ons heel gevoelig liggen. Als we kijken naar, uh, wat ik net noemde ik even de schaalsprong van Almere... Uh, wij verschillen regelmatig met Noord-Holland... van mening uh, over hoe we daarmee om moeten gaan. We verschillen van mening over hoe we... Uh, dat, uh, even van mijn begrip. Zij vinden dat u te snel of te langzaam groeit? Nou ja, dat zou u meer aan hun moeten vragen. Maar Weet wij merken wel. weerstand als het gaat om de prognoses van de woningbouwprogramma's. Die wij voor onze rekening nemen. Want die willen zij ook hebben. Voor mensen? de rand, maar die willen zij eigenlijk ja. ook hebben. Dus daar ja. zit spanning op. Maar we hebben ook meningsverschillen over het beheer van het Markermeer en het IJsselmeer. Mm, nou, dat, hebben dat is een andere een, nog meer reden om te zeggen, ga het lekker samen doen. Ja, maar dan zullen zij domineren. Hè? Dus zij zitten ah. qua inwoneraantal zo hoog dat als ik die nieuwe gedeputeerde staten of provinciale staten mij voorstel... dan heb ik hooguit vier of vijf zetels als provincie Flevoland. Die hebben dan niet meer zoveel te zeggen. En dat is voor de mensen in de, in de provincie niet goed? Zeg. Wij willen principieel zelfsturing geven aan de ontwikkeling van ons gebied. Ik vraag me af, wat, wat betekent het voor burgers? Maakt het voor mensen hier aan tafel iets uit... in wat voor soort wat voor de provincie hier woont? Een kleine, en grote? Uh. Nou, nee, niet per definitie de uh, straal van 100 meter rond jouw woonhuis is heel bepalend voor je levensgeluk. Hè? nou, wij wonen in een alle dorpje met in een straal van 100 meter een mooi oud kerkje. Dus in dat opzicht ben ik zeer gelukkig. Welke Zoalschot... provincie is dat? Uh, Zuid-Holland. Zuid-Holland. Oh, ah, ja. ja. En hoe groot die provincie dan verder is, dat kan jou niet schelen. Dat speelt volgens mij nauwelijks een rol in de beleving van de gewone burger waarvan ik er één ben. Ja, iemand hier voor wie dat wel wat uitmaakt, Bertjan. Nee, het hetzelfde verhaal. Ik woon in het mooiste stadje van Zuid-Holland. Het mooiste stadje van Nederland. Van stad... welke, woon je bij Paul Vergeet? Nee, we wonen gelukkig op enige stadje. Nee, hij, hij moet een uur fietsen om naar echt een mooi dorp te komen. Dus, Wat mij frappeert in dit hele geval... is dat ik een parallel zie met de universitaire wereld. Ook daar geldt... bestuurderen hebben een voorkeur voor zo groot mogelijke eenheden... en zo min mogelijk eenheden. En daar zit maar één ratio achter, dat is controle. Efficiëntie, hoorde ik. Ja, en dat is controle. Is dat zo? ja? Nou, dat wordt tegenwoordig En daar ga je niet bij als uh, bewoner nee, van dat is de, de universiteit? Nee, dat is absoluut de dood in de pot als het gaat om de universitaire wereld. En ik hoor van mijn buurman hier dat dat in de provincie niet anders is. Ja. Gaat het gebeuren? Nee, ik geloof niet dat het ervan komt. Waarom niet? Nou, als we kijken naar hoe de politiek erop de overspreekt... Uh, en de enorme verschillende uh, diversiteit in invalshoeken die men... Als argument gebruikt, dan lijkt er niet een geaccepteerde waarheid te maar je zijn. Je kan met heel veel verschillende argumenten bij dezelfde waarheid uitkomen. Ja, dat kan, maar dat zal de tijd dat leren. Ja, de, de CDA, PvdA die willen het, of sorry, VVD, PvdA willen het, die hebben samen geen meerderheid in de Eerste Kamer. U zegt, ja. daar gaat het wel stranden straks, het echte wetsvoorstel? Nou ja, dat, dat was de betekenis van de motie die nu is aangenomen. Uh, want die motie is aangenomen. Ja. Dus er is een meerderheid in de Eerste Kamer die tot nu toe zegt: we vinden de argumentatie onvoldoende. Ja. En dus zegt u, het gaat er niet van komen? Nou ja, de, iedereen heeft daar zo zijn eigen nee, inschatting. Mijn inschatting is dat het er niet van komt. Hoeveel kan. procent kans zegt u dat hij er niet komt? 90 procent. 90 procent kans. Nou, de mensen in Flevoland kunnen rustig slapen. Behalve als het vliegtuig overkomt. <lacht> dat zijn uw woorden, ik, ik hoef ze niet te bevestigen, maar ik denk dat... U ze... knikte wel een beetje. <lacht> Jawel, maar u begon daar zelf over, dus ik gun u dat. <lacht> Economies gonna meet some strangers.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 Just keep it simple You don't have to kiss though For you. Don't try to make them love you Don't answer every call Baby, be a giant Let the world be small Some of them are deadly Let your daddy know When you go giving your heart Make sure they deserve it If they haven't earned it Keep searching, it's worth it Williams, go gentle. U luistert naar Dit is de Dag met in de studio commissaris van de Koningin in Flevoland, Leen Verbeek, theoloog en pausfan. Paul van Geest, mag ik dat zeggen, Paul? Jij mag alles thuis. Dank je wel. Dr. Beto Nieboer, die bevallingsverhalen per Twitter verzamelde, ethicus Bert-Jan Peerbolte en Carolien van de Lagemaat van het Transgender Netwerk Nederland.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 Even een kleine correctie, zit de commissaris van de koning natuurlijk. stond, stond ja. goed op mijn papier. Maar we zitten, het, zit nog, het zit nog een beetje in ons hoofd van de ja, koningin. Ja, ja. Goed, Bert-Jan Lietert-Peerbolten. We gaan het hebben over uh, de gemeente Aalte. Want die wil rokers en autorijders die hulp willen... om van hun schulden af te komen, uh, streng aanspreken op hun gedrag. De gemeente wil uh, voorwaarden gaan stellen voor schuldhulpverlening. Bijvoorbeeld uh, dat mensen hun auto wegdoen of stoppen met roken. Uh, ja, stoppen met roken als voorwaarde voor schuldhulpverlening. Wat vind je daarvan? Nou, dat klinkt natuurlijk heel angstaanjagend... van oh, jeetje, de overheid komt in mijn privédomein. Maar eerlijk gezegd, ik heb er eens een nachtje over geslapen. Ik vind het helemaal geen gek idee. Allereerst is het heel gezond. Uh, en in de tweede plaats, als je het principieel bekijkt... vanuit een ethisch perspectief, het gaat om een situatie... waarbij iemand niet meer in staat is zijn individualiteit te beschermen... en individueel op eigen benen te staan. Moet dus aanspraak maken op collectieve middelen, op de samenleving... Dan is het niet zo heel gek dat de samenleving daar ook een, ja, een prestatie voor terugvraagt. Dus je vraagt hulp aan de overheid. En dan mag de overheid zeggen: die kan je krijgen, maar dan zijn er bepaalde voorwaarden aan verbonden. Het bericht dat ik begreep, dat ik gelezen heb over Aalten. is dat mensen bijvoorbeeld 40 euro per week krijgen voor levensonderhoud. Uh, en dat de gemeente dan zegt, wij willen liever niet dat je van die 40 euro sigaretten gaat kopen. Ja. Willen liever niet of wij verbieden het en als u het wel doet, dan pakken we het weer van u af? Nou, het, wat ik ervan begrepen heb, is de situatie dat ze het zouden willen verbieden, maar dat kan niet. Het okay. mag niet officieel. Oh, okay. Dus het is een dringend advies om dan te stoppen met roken. Nou, dat lijkt me heel, heel goed. Um, ik heb begrepen dat ze eigenlijk ook willen dat mensen dan hun auto inleveren. Uh, daar kun je wel de vraag bij stellen, is dat verstandig? Want als iemand bijvoorbeeld in ploegendienst werkt... is niet gezegd dat als iemand in de schuldhulpverlening zit... dat hij dan geen baan heeft. Als iemand bijvoorbeeld in een ploegendienst werkt... dan moet hij natuurlijk wel bij zijn werk kunnen komen. Ja. Als hij een auto inlevert, lukt dat niet meer. Dus dan help je iemand niet uit de ellende, maar er juist in. Oké, okay, dus daarvan zeg je dat niet. Het, het, het tornt natuurlijk wel aan het zelfbeschikkingsrecht, hè? Ja, uh, dat doet het zeker. Maar de, de principiële vraag... en daarom is het ook in deze ethische rubriek aan de orde... is of dat terecht is, ja of nee. Uh, en ik ben geneigd om te zeggen... ja, daar, dat zelfbeschikkingsrecht... Uh, oké, okay, dat is een groot goed... maar in hoeverre... Uh, kun je dat handhaven als iemand niet in staat is zijn eigen broek op te houden? Ja, we worden een beetje afgeleid, want er gaan niet allemaal berichtjes heen en weer. Wat zijn <laughs> ja. jullie allemaal aan het doen ja, hier? Ja, ik, had, ik had Paul Vergeest ook verkeerd aangekomen. Oh, Dan dus ga ik zo meteen goed Moet doen. dat nog even gecorrigeerd ja, nu? Stoppen, of, zo meteen. Uh, ja, meteen. Ik, ik raak een beetje van mijn apropos. Uh, sorry Bert-Jan, het was een heel uh, behartendwaardig verhaal. Even hier door. aan tafel. Uh, wat, wat vinden jullie? Maar mag een gemeente zeggen niet roken, anders krijg je geen geld? Bertho? Dokker Over dat roken, daar, daar kan ik wel grotendeels in meegaan. Ik vind die auto ook wel te ver gaan, ja. met name vanwege dat sociale instrument. Ik heb het zelf ook wel eens als ik iemand moet opereren die, die fors rookt... en uh, waarbij je uh, nou, bewezen is dat je gestoorde wondgenezing hebt... en het is een vrij electieve ingreep, dus, maar iemand gaat er niet aan dood. Dan spreek ik ook wel eens af van, nou, u gaat in eerste instantie... maar gewoon eens drie maanden proberen om ernstig te stoppen met roken. Want wij gaan straks ons best doen voor u. En u ja. zegt dan ook van, ik opereer u niet als u niet stopt met roken? Zover ga ik niet, maar ik, ga, ik maak wel afspraken met die mensen. Maar, ik vind ook... maar nog steeds is het toch de keuze van de persoon zelf? Ja, ja Toen... maar ik vind in die schuldhulpverlening wel een kwestie. Want uh, wat daar gebeurt is dat een gemeente wordt aangesproken... op een financiële situatie van een individu. En de gemeente voorziet dus vanuit de collectieve middelen... in middelen voor dat individu om overeind te blijven. Nou, als dat individu besluit om daarvoor sigaretten te kopen... in plaats van voedsel, dan schiet die schuldhulpverleners doel voorbij... Goed. Dus nou, ik vind dat daar wel ja, een punt in zit. Ja, dit gaat over in hoeverre de overheid zich met de burger bemoeit. Laten we het ook eens even hebben over de vraag... in hoeverre de burger zich met de overheid bemoeit. En dan hebben we het over de kwestie Onno Hoes. De gemeester Onno Hoes van Maastricht. Eerst was er een foto waarop hij zoenend te zien was met een jongen. En gisteren gaf Hoes toe dat hij actief is geweest op een datingsite. Dat lijkt me puur een privézaak. Dat kun je wel zeggen, het ligt in de privésfeer. Waar houdt privé op? Het maakt ons zeker wat uit wat hij doet. Als je burgemeester bent, mag je geen vrije seks, zeg maar. Hij hey, mag als preventiepersoon doen en laten wat hij wil. Hij heeft ook een pet op van burgemeester... als hij van deze domme dingen doet. Ja, burgers die zich bemoeien met uh, publieke functionarissen. Een boel mensen zeggen dat de positie van de burgemeester... onhoudbaar is geworden, uh, omdat zijn liefdesleven naar buiten is gekomen. Wat, wat vind je daarvan? Nou, ik, ik vind het een ingewikkelde kwestie. Allereerst denk ik, iemand in zijn positie bekleedt een publiek ambt... Er moet zich er ook rekenschap van geven... dat dat publieke ambt een zekere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Dus, met andere woorden, dat je niet zomaar alles kunt doen. Dat is punt één. Punt twee is, ik vraag me af of dezelfde media-aandacht hier was ontwikkeld... als het was gegaan om een hetero-relatie. Het gaat hier om een homoseksuele relatie... En ik heb stellig de indruk dat dat een rol speelt. En punt drie, ik heb ook stellig de indruk... We hebben dat ook wel eens een wethouder in Nijmegen gehad... waar ontzettend veel gedoe over was. Iets was met het het ja, dat, dat klopt. Ja, dus Het is een what-if-vraag natuurlijk. Maar ik, ik, ik ben benieuwd wat er zou zijn gebeurd... als dit een, een hetero-situatie was geweest. Mm -hmm. Punt drie, ik kan mij ook niet helemaal aan de indruk onttrekken... dat de echtgenoot van uh, burgemeester Hoes... op de achtergrond ook een rol speelt, Albert Verlinde... Uh, die overigens, dat vond ik wel weer geestig, erover geklaagd heeft... dat zijn privéleven zo uh, in de publieke sfeer getrokken... Mm -hmm wordt. kijkt er heel vrolijk bij nu. Uh, ja, ik vind dat wel grappig, want de man doet zelf natuurlijk niet anders met anderen. dus ja. dat, Ergens heeft dat wel wat grappig. Maar tegelijkertijd is het ook iets tragisch. Uh, ik zou zeggen, jongens, zand erover en burgemeester, uh, hou je voort een beetje uh, netjes en hou je een beetje in. Dat... En wees je er vooral van bewust dat je een ambt bekleedt. Ja, leven Beek, u bekleedt ook een ambt als commissaris van de Koningin. Zijn er dingen die u niet doet? Bijvoorbeeld... Uh... Drinken of zo. seksuele leven. Nee, daar... ja, nou zijn we wel als u er dus graag over wil praten, mag het. Dat maar ook we ook helemaal niet ja, Ik zat net even Drink, te denken u... toen ik hoorde spreken. Wij hebben allemaal een seksuele leven. ieder op onze eigen manier. Uh, en wij vinden met z'n allen eigenlijk toch dat dat niemand wat aangaat. Ja. Iedereen maakt daar zijn eigen keuzes in. Zolang er geen sprake is van vormen, van criminaliteit... dan gaat dat gewoon niemand wat aan. Dat vind ik ook over deze zaak. Het komt wel in de publiciteit. Ik heb zelf natuurlijk de ervaring dat je als... Uh, als overheidsdienaar of als, als bestuurder uh, in een glazen huis zit. Dus iedereen kijkt naar je. Maar moet je je dan ook anders gaan gedragen? Omdat je in dat geval Nee, nou, het huis gaat erom dat je er bewust mee omgaat. Ik heb regelmatig te maken met mensen die, uh, die het niet eens zijn met dingen die ik doe. Uh, klein voorbeeld van een heel andere orde overigens. Uh, ik, ik stap morgen in het vliegtuig en ga ik ontwikkelingsprojecten in Costa Rica bezoeken. Er zijn mensen die vinden dat een overheidsfunctionaris zich niet met dat soort dingen bezig hoort te houden. Je bent ingehuurd om voor de provincie te werken. Wat doe je in vredesnaam in Latijns-Amerika? Hmm. Dat zijn van die gesprekken die ik overigens graag voer. Ik weet dat er mensen zijn die vinden dat ik dat niet moet doen. Maar ik vind toevallig dat ik dat ja, wel moet doen. Maar u doen. kunt dat goed uitleggen. En ik kan dat prima uitleggen. Ja. Maar desalniettemin is er een groep die dat vindt dat ik dat niet moet doen. Maar mag u dronken zijn? Ik vind zelf van niet. Ik ben dat ook niet. Nee, maar dat is niet volgens de wet verboden. Nee, dat is niet volgens de wet verboden. Dus en... dat geldt voor uw andere regels dan voor gewone en Wel mensen? in de publieke opinie. Maar er zit dus een dubbele moraal zit er in het debat. Daar waar we met z'n allen een soort norm... Ineens op tafel leggen waar iedereen aan zou moeten voldoen. Terwijl... Ja, dat weet je al net ook. Dat ja. geldt voor Amsterdagers andere normen. Met ja, niet ambtenaren? Amsterdagers. Ja, oké, dat verstond ik een keer. Maar dan, nee, het zelfs, zelfs in dan een nog eens de vraag: wat is dan precies die norm en wie bepaalt hem? Dat is de, de grootste gemene deler ja, van de precies. samenleving. Wat, wat is dan precies die norm? Als ik in eo verband daarover discussieer, krijg ik een ander antwoord dan als ik in VARA-verband daarover discussieer. Ja, want ik denk dat als een burgemeester getrouwd is en vreemd gaat, weet ik dat het kiezer misschien wel weet. Dat is een vorm van ontrouwen. Van ik denk van ja, is hij dan verder wel betrouwbaar? Nee, dan moet je dus op een andere man kiezen, punt. Ja. Ja. ja, dat is je goede ref. Maar Bert-Jan, die normen aanleggen, dat lijkt me toch nog best ingewikkeld. Moet, je dat, nou, je moet ieder ambtsdrager dat dan voor zichzelf doen? Kijk, je of? kunt daar niet een, een pakket van normen voor opstellen... en een gedragscode en weer een commissie instellen... die dat gaat controleren, flauwekul natuurlijk. Wat je wel kan doen, is gewoon zorgen dat mensen... die een publiek ambt bekleden, zich dat bewust zijn. En dat glazen huis, ja, dat, dat ken je en dat, daar moet je mee om kunnen gaan... Uh, dat is, is in dit geval denk ik ook wel een issue. Ja, ja. Mevrouw van der en Het schuift wel door de tijd heen. Want ik kan me nog ministers herinneren aan de hand van het voorbeeld van net over dronkenschap. Waar er toch even anders over gedacht wordt. En ik herinner me nu een Tweede Kamerlid die net is afgetreden uh, om zo'n feit. Ja, ja. Uh, terwijl we eigenlijk kunnen zeggen van ja, er is niets gebeurd. Ja, In de jaren 70 vloog er wel als een asbak door het Binnenhof. Ja, duidelijk. Ja. Maar een burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid. hè? Ja. Dus die moet altijd nuchter zijn hm. lijkt me. Nou, niet aan het publiek dronken zijn. Nee, maar er kan altijd een ramp gebeuren waarbij jij als functionaris moet ja, optreden. dat ja. klopt. Ja, ja. Dus als je in zo'n functie verkeert, dan moet je daar ook gewoon rekening mee houden. Een arts die uh, op een operatietafel moet kunnen verschijnen... bij een operatietafel moet kunnen moet verschijnen... Zijn. die kan daar niet nee. dronken aankomen. Dokter Bertel oh. drinkt ook niet? Zeker niet als ik dienst heb. Nee, uh. dat is in ieder geval niet. Goed. Is de pauze welkom in Nederland? De vorige keer dat de pauze kwam was geen groot succes. Van hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg, Paul van Geest... horen we zo waarom niet? Dit is Radio 1. Het is twee minuten over half drie. Hier is Renate Evers met het NOS-journal. De Europese Commissie is akkoord met de staatssteun aan bank en verzekeraar SNS Reaal. Ook het reorganisatieplan van de bank is goedgekeurd. De bank wordt opgesplitst in een aparte bank en een aparte verzekeraar. SNS werd in februari genationaliseerd. De politie heeft een man van 41 aangehouden... die begin vorige maand in de rechtbank in Breda zou hebben geschoten. Het schot werd gelost bij de ingang naar de publieke tribune. Niemand raakte gewond. Het motief van de schietpartij is nog onduidelijk. De coalitiepartijen hebben met D66, ChristenUnie en SGP... een akkoord bereikt over de pensioenen. Straks mag minder belastingvrij worden gespaard voor het pensioen... maar wel meer dan het kabinet eerst wilde. De aanpassingen kosten de schatkist 600 miljoen euro... En in Amsterdam is een man overleden... nadat hij door het dak van een wellnesscentrum was gevallen. Hij zou bezig zijn geweest met het onderhoud van een installatie. Hij zakte door het dak en maakte een val van 15 meter. De spa bij het Amsterdamse Bos is ontruimd. En tot zover het nieuws. Edwin Gerritsen van de ANWB. Hoe is het op de weg? Er staat er maar één file op de A7, Horen, richting Amsterdam... tussen Purmerend Noord en Purmerend 2 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar nou, Dit is de Dag. Hier aan tafel hoogleraar leraar kerkgeschiedenis Paul van Geest. Bert-Jan Lietaert-Peelbotten. Hij had het net met ons over de affaire Onnehoes. En over een klein kwartier horen we de nieuwe kestsingel van Douwe Bob. En met Carolien van de Lagemaat hebben we het straks over de transgenderwet. Daarover is gestemd. En ook spreken we met dokter Berto Nieboor over zijn boek met bevallingsverhalen. U kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag DDD. Of ga naar onze website, ditistedag.nu. De laatste keer dat de paus in Nederland was, was in 1985. Dat ging er toen niet heel gezellig aan toe. Vol is mijn hart. Het bezoek van de paus, de Johannes Paulus II, aan Nederland was een ramp. Uw land mag bezoeken. Als er één schandvlek is op Nederland, dan is het dat. Yeah. De wijze waarop de paus bejegend werd door mensen van de straat. De ME moet eraan te pas komen. Nou, dat was op het onbeschofte af op een geloofwaardige manier om met de bevrijdende boodschap van het evangelie. Als er geen ruimte, maar uitsluiting wordt aangezegd... aan ongehuwd samenwonenden, gescheidenen, homoseksuelen... gehuwde priesters en vrouwen. Dat was uh, 1985, uh, Paul van Geest. Herinner je het je nog? Ja, ik was uh, toen student in Leiden en ik ben zelfs nog... Uh, in die tijd naar de jongeren ontmoeting geweest... Uh, die de paus toen in Amersfoort voorzat. En dat waren in tegenstelling tot in derde of in tweede wereldlanden... Ja, ik denk 1500 jongeren die daar uh, ja, uh, de paus ontmoeten. Maar uh, dat stond in geen verhouding tot de honderdduizenden... die die elders ontmoeten. Het ja. was eigenlijk een hele schrille vertoning. Er is ja. ook lang over nagepraat in Rome. Over de ja, dat heeft de verhouding tussen Nederland en het Vaticaan niet goed gedaan. Moet ik. Nou, weet je, dat heeft een langere geschiedenis. Wij waren in de dertig jaren van de vorige eeuw natuurlijk een voorbeeldland en gidsland. Hollandia doet zei Paus Pius XI. Hollandia? Hollandia doet Holland leert. En okay. dat kwam omdat wij uh, tal van missionarissen uitstonden. Er waren tijden in de kerkgeschiedenis dat 10% van alle missionarissen wereldwijd... dat waren Nederlanders, zusters, paters, broeders, et cetera... die hebben tal van scholen, ziekenhuizen, waar ook de wereld opgericht. En in die zestiger, zeventiger jaren waren wij eigenlijk... in katholiek Nederland, in die katholieke cel uitgeëmancipeerd. En toen implodeerde die cel. Rome heeft daar heel uh, ja, paniekerig op gereageerd, zou je zeggen. En toen kwamen er twee bisschopsbenoemingen: die van bisschop Simonis en bisschop Rijssen in 70. En 71, en die hebben eigenlijk, terwijl het op zich heel vriendelijke en competente mannen waren, voor polarisatie gezorgd. En dat leidde tot dit ontvangst? Precies, die polarisatie die werkte door in die periode dat in 1985 Johannes Paulus II naar Nederland kwam. Want dat zag je ook inderdaad precies in het citaat wat nou net naar voren kwam. Dat mevrouw Hedwig Wasser zei, nou ja, uh, u bent een, een man van de officiële kerk, maar... Wij in Nederland vinden dat de officiële kerk... Ja, niet goed omgaat met de rechten van vrouwen, homoseksuelen, et cetera. Dus dat was een uiting van die concrete polarisatie. Wij waren niet meer gehoorzaam, niet meer obedient. Wij, Wij spraken de Sumus Pontifex tegen. Ja, En jij zegt, daar is in het, het Vaticaan nog lang over gepraat. Nou, ik zat, uh, ik ben in 1986 naar Rome gegaan om daar een aantal jaren te studeren. En ik heb daar ooit eens een keer niet alleen, maar wel met een aantal andere medestudenten een ontmoeting gehad met toen, de toenmalige staatssecretaris-kardinaal Agostino Casaroli. Een hele goede man. Die uh, in zijn toespraakje aan ons ineens geweldig begon te fulmineren op uh, de situatie in Nederland. Dat de daar toch zo slecht ontvangen was en dat hij iedere dag... School te eten had gekregen, dat was goed. Okay. Ja, de pauze had, op, had opgegeven dat hij, uh, nou ja, zin had in school en dat kreeg hij dus ook iedere dag te eten. <laughs> okay, ja. Nou ja, dat zijn van die details. Ja. Waarop ik op een gegeven moment toen toch maar gezegd heb, ja, uh, eminentie me niet kwalijk, maar ik kom uit dit land en ik ben echt van goede wil. Uh, witte vlag, witte vlag. Maar dat heeft dus heel lang nagewerkt in Rome. Is het nu zo dat, uh, want de, de polarisatie werd opgeroepen door degene die uh, leiding gaven aan de kerk in Nederland, is dat nu anders? Nou, wij zijn natuurlijk veel kleiner geworden. De katholieke kerk in Nederland is, zo, uh, is behoorlijk gedecimeerd, ge ge geïmplodeerd zou je kunnen zeggen. En ik vermoed nu dat er een soort kentering is, dat mensen uh, ontdekken dat, nou ja, zeker met deze paus Franciscus, daar een heel mooi uh, ja, identificatiefiguur uh, wereldwijd uh, zich uh, voordoet. En hij zou, uh, of hij nou naar Nederland komt of niet... Nou ja, al een heel de aanleiding, de figuur kunnen de zijn. De aanleiding waarom we erover praten is dat Bischop Punt heeft gezegd... ik heb hem uitgenodigd ja, ja. toen hij in Rome was. En ja. hij reageerde daar, Nou, enthousiast is misschien een groot woord... maar niet onwelwillend op. Ja, ja, ik heb uh, uh, inderdaad vanmorgen van hulbisschop Hendricks van Haarlem... begrepen dat in september uh, de paus uh, zowel Bischop Punt als Bischop Hendricks... als ook kanselier uh, Erik Fennis van het Bisdom Haarlem... heel informeel heeft ontvangen op Kamer... 201 in Casa Santa Marta, dat is de hotelkamer waar die zit. Heel informeel gesproken. En toen de we dit... De weten, welk kamernummer? Oh, 201. Maar je komt er okay. niet zo eenvoudig in. Nee. Okay. Het, uh... Maar fait, daar is toen heel formeel of informeel gesproken. En toen heeft de paus gezegd dat hij in de tijd... dat hij uh, nog gewoon tussen aanleidingstekens in Zouïd was... een keer op het Ignatius College aan de Hobbemarkade in Amsterdam is geweest. Ah. En toen zei Bisschop punt... ja, fait, dat is interessant, komt u daar nog eens? En uh, toen zei de paus, ja, maar dat is... Een zeer interessant idee, dat is een letterlijk citaat. Maar hoe doen we dat dan met het bezoek aan de, de vorst? Uh, uh, die is ook doen we dat? Kat, de Koningin Max ja, is dus dat, zou, dat is natuurlijk een reden extra voor de pauze om te komen. Ja. Dan kunnen ze weer eens op Argentijns de Spaanse kabatten. Ja. ja, precies, dus dat is een goed punt. Maar hij, hij was daar toen serieus mee bezig. En, was, wat was het probleem dan met de, met de vorst? Uh, nou nee, de, hij, hij tastte dus de mogelijkheden af, waar, ja, de, de, de, de, de, de visite-momenten uh, die hij moest... Uh, nou ja, die dus hij was hebben. eigenlijk al een soort programma aan het maken in zijn ja, hoofd. Nou, dat geeft van dus Lans aan dat hij er zeer serieus mee nou. bezig was. En nou ja, diezelfde kanselier Erik Fennis, die heeft een paar dagen daarna... kwam hij uh, de secretaris van uh, de paus tegen in het restaurant. En die secretaris vroeg hem dus letterlijk... Eigenlijk had je Erik Fennis natuurlijk hier moeten hebben... Maar uh, waar blijft die uitnodiging? <lacht> nou, dat geeft dan toch aan dat, uh, dat er serieus wordt oh, nagedacht... over het bezoek van de paus aan Nederland. Bet, ja, wat zou de interesse van de paus zijn in Nederland? Kijk, de paus zoekt, uh, dat, dat zien wij, randgroepen. Nou, in in religieus <lacht> uh, in, in in opzicht zijn wij hier in Nederland... vanwege het feit dat wij hier toch wel erg doorslaan... in de secularisatie volstrekt uh, gemarginaliseerd. He, dus deze, deze paus heeft interesse trouwens ook op, op Curie-departementen... waar ik een paar weken geleden ben geweest. Blijkt men zeer geïnteresseerd in Nederland... omdat wij in zekere zin een vooruitgeschoven post zijn... als het gaat om het, het logende van God, secularisatie, et cetera. En de paus is zeer geïnteresseerd in de vraag... Ja, maar hoe houden christenen nou in zo'n geweldige geseculariseerde samenleving stand? Ja, dan gaat het gerucht dat Eik tegen is, de aartsbisschop van Nederland. Nou, ik heb niet de indruk. Dus uh, wat kardinaal Eik uh, tijdens of vlak na het uh, uh, bezoek aan de paus... tijdens dat limina bezoek heeft gezegd, uh, is dat hij voor is. Ja, Natuurlijk zegt hij dat. Nou ja, goed mee, maar dat hij het ook heel mooi zou vinden als de paus zou uh, komen... Maar dat ze natuurlijk wel moeten aftasten wat de mogelijkheden zijn. Of het een werkbezoek moet worden, of het een staatsbezoek moet worden. En nou ja, de officiële uitnodiging is nog niet gedaan. Maar wacht even, jij maar daar zegt, hij, is, in januari, hij is gewoon daar voort, wordt in januari over gesproken in de bisschoppenconferentie En daar worden de mogelijkheden afgetast. Ja, de, kijk, de, de vraag zal dus niet zijn of de pauze moet komen, mag ik hopen. Maar uh, aan wat voor voorwaarden voldaan moet worden... Als hij komt. Jij zegt dat gerucht dat Eik niet enthousiast is, klopt niet. Nou, ik heb niet de indruk. Nee, ik heb maar niet de hij, indruk, dat hij is een voorzichtige manier van zeggen. Maar Eik steekt toch verschrikkelijk af bij die paus. Ik bedoel, die paus vinden we allemaal fantastisch. Ja, Ook goed. als protestanten. En dan zien we Eijk en dan denken we... ja. Ja, dat is het dus ja, niet. Vergis je niet, de, ik geloof de moeder of de grootmoeder van de kardinaal... eigenlijk was doopsgezind, doopsgezind. Dus hij heeft meer affiniteit met jou dan je denkt. Ja. ja, het zijn verschillende karakters. Maar ja, zo zijn alle kardinalen verschillend gebekt. Ja, Maar die wil je en... dan toch niet naast je hebben, kan ik me zo voorstellen... als aartsbisschop? Dan denk je toch van, nou, doe maar niet. Dat plaatje, dat wil ik niet. Ja, ik weet het niet. Misschien uh, raken wij allemaal wel... Uh, als wij worden aangeraakt door het gemerisma van de paus verlost... en bevrijd van minder slechte delen in onszelf... Wat weet ik het? Maar nee, dat zeg die, ik in het algemeen. Je he? spreekt een echt gelovige. Ja, ja. Um, uh, het is een mooie gelegenheid om jou even deze vraag op de radio te kunnen stellen. Ik zie jou <laughs> nog verbaasd kijken toen je op uh, de NOS in beeld was en deze pauze bekendgemaakt werd. Uh, ook jij had dit niet zien aankomen. Uh, ik ben protestant, ik ben niet katholiek, ik heb wel iets met deze pauze. Er zijn heel veel mensen die iets met deze pauze hebben, maar kun jij nou nu na zoveel maanden terugkijken en zeggen, dit is het bijzondere van deze pauze? Nou, dat, dat is een one-liner die ik uh, al vaker te bergen had. Deze pauze leert niet over uh, wat wij moeten geloven, hè, over de geloof. Nou, deze pauze laat ons zien, en dat heeft de Times ook weer bewezen in het, het juryrapport voor de Best Person of the Year hoe christenen idealiter op een goede manier met elkaar omgaan. En dat is inderdaad voor elkaar en voor de minder bedeelde vuile handen maken. En daar heeft hij natuurlijk de wereld mee in zijn ja. greep. Mevrouw van der Lagemaat, mag die komen van nu? Ja, zeker mag deze komen. Ten opzichte van de vorige paus heeft hij een ontzettende trendbreuk neergezet. Ja. Uh, na zijn vlucht zeg maar, vanuit uh, Zuid-Amerika ja. heeft hij zeer bijzondere dingen gezegd. En dat heeft hij daarna nog eens een keertje bevestigd. Ook ten opzichte van de transgenders. Ja waarbij we in de vorige kerst uh, geschokt zaten te kijken... dat de vorige pauze ons de terroristen van deze wereld noemde... aanhalingen van uh, de, uh, iemand uit Frankrijk... die nogal tegen ons was, uh, direct na deze pauze. Het is een verademing. U, u, u staat hem op te wachten? Ik sta hem op te wachten okay. in deze geval. Ik wil graag met hem in gesprek. Uh, u krijgt van mij een vlaggetje. Krijg mijn vlaggetje. <laughs> ja, dat... We gaan maar muziek. Dat dat Douwe... toch garant om in gesprek te gaan? Douwe. Ik wil dat wat op je vlaggetje staat. GELACH Douwe Bob, je bent hier aangeschoven. Welkom. Dankjewel, dankjewel. Hoe is het? Goed. Er, ja. uh, een mooie documentaire over jou, uh, jou en je vader uitgezonden op het ITVA. Ja. Toen lag je hele verhaal opeens op straat. Hoe was dat? Heftig wel. Ja? ja? Ja, je maakt het van dicht, dicht bij mij altijd en dan kijk je ernaar. Toch van afstand. Je kijkt eigenlijk, het is alsof je niet naar jezelf kijkt. Maar en... gewoon naar iemand die een verhaal uh, heeft. Ja. En dat kan best het is wel heftig. Het is een heftig verhaal wel. Ja. Wat, wat vond je het spannendst om te laten zien aan de buitenwereld? Um, mijn vader. Ja, Goeie vader. Ja. Ja. En zijn heftige leven. Jouw vader heeft nogal een, een soort Herman Brood-achtig leven, kunnen we wel zeggen. Ja, zeker. Ja, veel drank, drugs en dat soort dingen. Nou, je bent hier voor je kersttingel. Ja. Yeah. Dan gaan we naar luisteren. Ga je gang. Ja. While we're talking on the phone I can smell your sweet cologne Now I'm getting in my car And coming home How's it there?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 I hope I'll find the fire you rescue, And I'll fall into your arms Like a stone into the river And it seems to me as if these stripes I follow on the road were simply put there This'll lead me back to you. And I'm driving in my car, this dreaming just won't do. Now I know this time around I'll bring something to the table, something different than before. I know I've grown able to love you more. But when I get home, I hope I'll find the fire is still on. Single van Dawwe wat is de titel? Stone into the River. Stone into the River. We horen jou om kwart over drie, opnieuw. In de louter op Series 2012, dus voor uh, kindersterf. Ja, er zijn heel veel verschillende kleine, simpele dingen te doen om uh, kindersterfte in uh, Afrika en Zuidoost-Azië. Maar het is niet alleen daar, het is maar. ook in Midden-Amerika en uh, Zuid-Amerika. Mooi, uh, uh, uh, mooi onderwerp. Dr. Bertor, gynaecoloog, en maakte een boek over bevallingsverhalen. En dat had weer te maken met Serious Request in 2012. Wat is het verband? Nou, Het is uh, precies een jaar geleden begonnen met een tweet. Uh, ik deed een oproep om uh, vrouwen uit te dagen... om hun eigen bevalling in uh, minder dan 140 tekens samen te vatten. En uh, per tweet zou ik 50 cent doneren aan de Serious Request-actie... En binnen een dag stond de teller op meer dan 220 bevallingsverhalen. Het was eigenlijk een beetje zo'n treintje over de huisactie. Ja, eigenlijk. Daar, daar leek het op inderdaad. Ja. Maar ja. je hebt het financieel overleefd. Ik heb het zeker financieel overleefd. Sterker nog, ik ben enorm geïnspireerd uh, door die verhalen. En uh, Marike van Geen, een journalist, die uh, heeft me benaderd. Zei van, Joh, eigenlijk zouden we er iets mee moeten doen. En we hebben de dertig meest bijzondere verhalen daar hebben we uit uh, geselecteerd. Die mensen hebben we thuis bezocht geïnterviewd, verhalen opgeschreven. En uh, daar vond. ligt dat boekje. Ja. En, en daar ligt het boek. Ja. En, en de connectie met Serious Request is ook... Dat, dat het niet zomaar een leuk boekje waar jullie rijk van worden... maar er gebeurt ook iets met de opbrengst van het boek, toch? Zeker, ja. Ik heb een collega, Barbara Nolens. Zij is gynaecoloog. Ze heeft samen met mij de opleiding gedaan. En zij werkt nu als uh, gynaecoloog in Kampala, in Oeganda. Uh, waar de, ja, in haar ziekenhuis de, de kinderen moedersterfte helaas schrikbarend hoog is. Om je een idee te geven, ze doen daar uh, 33.000 bevallingen per jaar... Dus dat was bijna 100 per dag. En dan, laatst hadden wij een dienst uh, ja, waar we acht bevallingen deden. En dan is aan het eind van de dag, dan gaan we echt zitten... en zeggen jongens, dit was echt de, de dienst van het jaar bijna. <laughs> ja, dan zijn jullie al moe. Ja, en de, ze, daar overlijden per dag uh, zes tot zeven kinderen. Zo. Um, dus dat is, ja. heel, dat is even een hele andere situatie dan in Nederland. Ja, ja. En de opbrengst van het boek gaat daar naartoe. Zeker. Ja, zodat ja. de werkomstandigheden daar misschien iets beter worden. Ja, bevallingsverhalen. Want de, de, de, de, de, de, hoeveel kwamen er binnen op Twitter? Ja, ruim, 200. ruim 200. En 230 ja. hebben jullie geselecteerd. Ja. En op basis waarvan maak je dan een selectie? Nou ja, gevarieerdheid natuurlijk. Hè. Er waren een paar vrouwen die, die zeiden: plop, plop. Het ging twee keer super vlot. Maar er was ook een vrouw die. Dit waren ja, twee bevallingen. Ja, dat waren twee okay. bevallingen, inderdaad. Oké. Okay. Ja, er is ook een vrouw die zei: ja, ik beviel en mijn buik bleef dik. En er bewoog nog iets in mijn buik. En er zat er nog één in. Oh. Ja, dat is echt een verrassingsbaby. Uh, maar ook een meisje dat pas een paar uur voor de bevalling wist uh, dat ze echt zwanger was. Dat komt tot, ik denk dat het dat, dat moestje zijn. Komt het echt voor? Ja, dat komt voor. Dat komt voor Als jij er niet op instelt dat je zwanger uh, bent... En dan, je... dan heb je het mentaal verdrongen of zo. Want je moet het op een of andere door doorhebben. Zoiets. zoiets. Ja. Ja, hè. Dus je gaat anders lopen of je gaat, wat, je gaat wat vaker naar de sportschool. En je denkt, nou, hè, mijn buikje dit, uh, blijft niet lekker uh, zitten. Je, als je iets als voelt bewegen in je buik, dan denk je het zijn je, zijn je darmen. Ja. En dus je kunt dat echt wel een soort van verdringen. Ja, dan ja. komt toch onvermijdelijk dat moment dat dat kind eruit wil. Dus dan, dan, dan de realiteit. Ja. Ja. Bevallen is, gebeurt natuurlijk heel veel. Duizenden vrouwen bevallen per dag. Ja, moet je dat soort verhalen dan wel opschrijven? Is het eigenlijk wel bijzonder? Ja, ik vind het een beetje raar om te vragen, want ik heb het zelf ook twee keer meegemaakt. Ik vond het wel ja. bijzonder, maar goed. Nou, weet je, het heeft mij ook... de, de al die reacties op die ene tweet hebben mij in zoverre wel verbaasd. Omdat daar ook nog vrouwen bij zaten die, die 15 jaar later... nog in detail konden beschrijven wat er was gebeurd die dag bij wij spreken. Wat, wat, voor, wat voor over hem de gynaecoloog aan had. <laughs> nou, dan let je echt op Sindsdien of zo. dat die let jij <laughs> <laughs> ja. Ja. Dus, Het maakt dus toch nog een, een grotere impact dan ik wel dacht. En uh, ook dat er na zoveel jaar nog zo uitgebreid over gesproken wordt. Ja, hadden wij het idee van, nou, dit boek, dat moet er zeker ja. wel komen. Is er genoeg aandacht in het ziekenhuis voor het verhaal van vrouwen? Als jij, jij doet heel veel bevallingen, ben je dan ook geïnteresseerd in wat de vrouw ervan vindt? Of is het gewoon kind eruit, hup, door naar de volgende? Soms is dat helaas zo inderdaad, dat je als je, als je echt zo'n drukke dienst hebt... of je bent als verloskundige, heb je in de eerste lijnen dus al je thuisbevallingen heb je dienst... en dan, dan kan het zo zijn dat je een kwartier na de bevalling alweer weg moet. Ja. We proberen daar natuurlijk wel zoveel mogelijk aandacht aan te besteden. Maar we merken wel dat we he, na verloop van weken... wordt er eigenlijk uh, niet of nauwelijks meer over die bevalling gepraat. Nou, en is dat wel iets waar vrouwen behoefte aan hebben... om daar nog wel over te praten? Ja, dat is nu wel, dat is nu wel gebleken. Ja. Ja. Ja. En de vaders, ja, want er zitten hier vooral uh, uh, uh, mannen aan tafel... Uh, die, uh, en Carolin. En Carolin, ja. ja. De, vaders, vader? de vaders komen overigens in het boek ook aan bod. Ja, er ja. zijn een paar verhalen echt door vaders uh, geschreven. Een, een vader bijvoorbeeld, echt een, een diehard Ajax-supporter... die flauw viel tijdens de bevalling. He. Dus die zegt niet ja, helemaal goed dat had uh, voorbereid. Zij is helemaal blij. Ik snap, dat, ja, ik snap dat wel. Maar ook, een, uh, ook, ook bijvoorbeeld een man die de, de bevalling van zijn vrouw net miste... omdat hij beneden nog bij de balie van het ziekenhuis... een tientje stond te wisselen voor de rolstoel. He, waarin hij zijn vrouw zou moeten... Zou en vaders, hoe hebben jullie, Bertjan? Ja, ik weet dat jij kinderen hebt. Ik heb twee kinderen. Wilde jij nog lang over de bevalling doorpraten? Nou, ik vond het wel heftige momenten in mijn leven. Dat waren hele bijzondere momenten om dat mee te maken. En ja, ik heb wel eens begrepen dat voor de meeste vrouwen die een kind baren. de pijn en de ellende van de bevalling vrij snel verdwenen zijn. Nou, mij staan ze nog behoorlijk op het netvlies. Ja. Je hebt daar nog wel een idee van. Maar je voelt het niet van. aan de lijve, toch? Nee, dat is het. Ja. Dus bij, bij mannen blijft dat beeld hangen, terwijl het bij vrouwen blijkbaar ja. wat ja. eerder verdwijnt. Dat, dat laatste kan ik niet bevestigen, want nee. ik ben natuurlijk een man. Maar... Ja, ja. ja. dokter Bertel? Ja, oh. twee heel bijzondere momenten. Ja. ja, want u was denk ik toen nog man, of niet? Ja, ik was nog man. Dus u bent ook vader geworden toen? Ja, ik ben nog steeds vader. U bent nog steeds vader? Maar als vader en moeder dadelijk. Volgens ja. de wet, als het op het lesbisch meemoederschap uh, in die geval ingevoerd is. Okay. Uh, er is nogal een vraagje over of ik nu opeens tot herkenning over moet gaan. En gezien de acties van het CDA van deze week... zijn er een hele hoop vraagtekens opeens te Maar bent u dan voor uw kinderen ook vader en moeder nu? Ik ben gewoon vader. Ben gewoon, vader. Ben gewoon simpel houden. Je bent gewoon Carolien en je bent vader. Uh, en die rol vervul je. En, en al, dat, dat, hele dat, al ja. dat hele politieke gestegel en ideeën van mensen die niet beseffen van hoe het er aan toe gaat. Dan, uh, dat gaat aan, aan uw kinderen voorbij. Ja, ja dat gaat voor. Kinderen is gewoon heel simpel: dat is mijn moeder. Dat is, oh, ik heb vandaag geen zin om erover te praten. Dat is nu mijn tante. Of Het is wel de moeder. Of, uh, en van de recht zich, in het gezelschap is het gewoon de vader. En ja. je hebt gewoon je rol te vervullen ja. als ouder. En daar zit helemaal geen probleem ja. in. Dr. Berto, die rol van vaders bij bevallingen... dat is natuurlijk nog wel eens een beetje lastig. Zo'n zo man die dan zo'n beetje rond dat bed hangt... en ook mm. niet weet wat hij moet. Ging het daar ook over in de verhalen? Daar zijn wel een paar verhalen inderdaad. Van, uh, Thijs wat... kijkt me nu heel, heel ja, verbaasd niet, aan. zouden wij niet weten wat we moeten doen? Nou ja, ik ah, zag ja, toch kijk, enige dan. ongemakkelijkheid bij mijn echtgenoot. Ja, Oké, okay. ja. ik het goed tekenen. We <laughs> hebben inderdaad wel eens mannen... die dan uh, met, uh, met vier uh, edities van de Voetbal International binnenkomen... <laughs> die er eens <is>, uh, <laughs> goed voor gaan zitten. Dekken, heb nou toch tijd. Ah, dit wordt wo wo de karikant. <acht> ja, ja, ik heb ook het overhemd uh, he? van de van de gynaecoloog van dienst nog. Dus het, het, het staat mij als een fotografisch. Iedere seconde staat me zo wat bij. En toen dat kind de lucht in ging, de eerste Isabel, aan zo'n grijze streng... toen was ik de eerste die onderkende dat het een meisje was. Dus het was onze Isabel. Hoe heb je dat onderkend? Nou <lacht> ja, omdat het kind ging de lucht in. En ik zag natuurlijk geen ja, ik zag geen piebel. Een, een, ja, maar een, hoe kan je dan nog zien dat het een meisje is? Ja, nou ja, ik ging ervan uit in mijn leven. Dit is een vraag. Dit is een transgender ik, uh, vraag. Je kan enkel mijn hoogheid biologisch gezien hebben... Dat nou ja, het goed, dat bedoelde dus het al geweest In mijn simpele redenering en mijn simpele vreugdevolle beleving was blij en verheugd met de geboorte van Jezus mijn meisjes lichaam voorbij komen. Ja, ja, en toen dacht ik dat is onze Isabel en ik vond dat dat weet je dat voelt ergens als een ontologische wende. Een, je wordt dat je op dat moment ben je dus vader en dat is meest het meest ingrijpend wat je in je leven kunt hebben en dat heb ik echt zo ervaren. Kijk, wij krijgen titels als wij afstuderen. En je trouwt uh, ja, met ceremonieel een toestanden Dat is minder ingrijpend dan uh, ja, uh, dat je het vader vaderschap aan jou voltrokken ziet. Ja. Maar ja, voelde, voelde je wel... je, niet, voelde je niet hulpeloos? tijdens de Ja, van... volstrekt. Vol ja. Je staat er eigenlijk buiten. Ja. En uh, ik heb de nacht uh, daarna ook alleen maar zitten stuiteren. Ik denk, ja, nu ben ik de tweede uh, wiel aan de wagen. Ja. Want die boven van moeder en kind, dat is toch dat is iets heel, heel moois en ja. apart. In, in ons boek verwijzen we ook naar de optie om bijvoorbeeld een vaderschapscursus te doen. Hè? Dat je dus, uh, je vrouw gaat naar bijvoorbeeld yoga en jij gaat twee of drie jaar. Van uh, zo'n vaderschapscursus, om je beter nou ja, op die bevalling... De cursus, hè? Nou ja, dat dat Het is dat ook al bewezen wel. dat als een vrouw... meer steun van haar man ervaart tijdens de bevalling... de, de wens om pijnstilling vermindert. Kijk, dus dat He, Dus de rol van die vaders die is zeker niet marginaal. Dan ja. Welke tweet gaat er dit jaar uit rond Serious Request... Uh, dan ben, ja, misschien een oproep voor, voor deel 2, maar ik heb net al wel wat inspiratie aan de ja, ja, Volgens mij, volgens mij uh, is het wel een verhaal van uh, een boek met of, de vaderverhalen. Of misschien doen we nog een BNR edition en dan bellen we Thijs. Er dan... wordt even naar Thijs gekeken. Ja. Goed. Gisteravond stemde de Eerste Kamer niet alleen over het woonakkoord en de megaprovincie, maar ook over transgenders. Het wordt nu gemakkelijker om je geslacht te veranderen. Hoe dat precies zit, horen we van Carolien van der Laagmaat. Na het nieuws van uh, drie uur.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 en ga naar kerkinactie.nl Bedankt.